Europese landen krijgen nieuwe importtarieven opgelegd van de Amerikaanse president Trump. Ook Nederland, dat schrijft hij op social media. Het heeft allemaal te maken met Groenland, Trump wil het land innemen. Hij dreigde gisteren al dat hij landen zou straffen die zijn plannen niet steunen. In heel Denemarken en Groenland wordt trouwens geprotesteerd tegen de plannen van Trump. Groenland hoort bij Denemarken en is niet te koop, dat riepen duizenden Denen die de straat zijn opgegaan. Ze staan onder andere bij de Amerikaanse ambassade in Kopenhagen. Ook in de hoofdstad van Groenland zijn protesten. Oostenrijk krijgt een nieuwe radiozender. Hij wordt gerund door de rechtsradicale partij FPE en heet Oostenrijk Eerst. De luisteraars krijgen nieuws voorgeschoteld dat, zoals de partij zegt... niet verdraaid is door de linkse mainstream media. De FPE heeft al een eigen tv-zender op YouTube en is ook actief op social media. Bij het Noord-Hollandse Kallands oog is een baluga gespot. Het is een volledig wit dolfijnsoort die hier voor het laatst werd gezien in 1966. Een dolenthousiaste enthousiaste bioloog zegt het is alsof je een ijsbeer op het strand ziet lopen. Hij voegt eraan toe dat de baluga hier niet hoort, maar dat het wel goed met hem gaat. Dan nog het weer van Weer Online. Het koelt flink af, aan de kust blijven de temperaturen net boven nul... maar landinwaarts gaat het vannacht een paar graden vriezen. Morgen net als vandaag zonnig, maar wel iets frisser, 3 tot 8 graden. En tot zover het je Nieuws. Dankjewel, dames. Dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister. Vertraging nog op de A12 tussen Arnhem en Oberhausen... tussen Beek en Duitsland. Vertraging is daar 10 minuten. A28 dan Zwolle, Amersfoort, tussen Strand Nulde en Nijkerk. Daar is de oprit afgesloten. Vertraging is daar 16 minuten. En er wordt geflitst op de A20 tussen Maasdijk en Rotterdam. Te hoogte van Rotterdam, daar staan ze bij 27-2. Dit is het Foute Uur! Kelly van der Velden. Hi, wat wil je horen? Jeroen van de Boom met Jij bent zo of René Schuurmans. Laat de zon in je hart, maak maar je keuze in de Q. Q-music is proud to be found. Foute Uur! Oh, Q-music! Now I, every time of my life, No I never felt like this before. Yes, I swear it's a truth, and I'm always Bouwt Ik weet nog dat ik dit liedje voor de eerste keer hoorde. En dat ik toen tegen iemand zei aan de overkant van de tafel... dit zou best wel eens een hit kunnen worden. En die persoon die zei toen... Het is al een hit. Ja, het was de eerste nummer één hit van Jeroen van de Bomen En ook meteen zijn grote doorbraak. Niet dat hij daarvoor niet lekker bezig was. Nee hoor, Jeroen die kan echt alles. Hij is echt van alle markten, is hij thuis. Hij presenteert natuurlijk tv-programma's. Hij produceerde ooit ook tv-programma's in een ver verleden. Ik heb ooit wel eens een, een programma gepresenteerd dat hij maakte. Toen was hij de baas. Maar hij kan ook heel goed voice-overs inspreken. Zo speelde hij onder andere Prins Navin in The Princess and the Frog. Ja, de rechter zei... Twee voor de sier erbij, ja dat is wel wat voor mij. Hé hey, is. maak veel lo, ga eens uit je pool. Wat mij betreft is niet te dolen. Ja, als je het, uh, als je het uh, weet, dan hoor je het. Als je het uh, niet weet, dan zit je ook uh, gewoon lekker in uh, de film. Maar hij blijft niet voor altijd de kikker trouwens. Uh, nee, hij blijft wel voor altijd in het Foutuur. Welkom, in het Foutuur. Welkom, welkom, welkom. Um, dit is uh, een prachtig verhaal. Dit. Uh, want jij mag een uur lang mag je, je favorieten kiezen. Dat doe je in uh, de Q Music app. Je vindt daar ook steeds een uh, battle. Je mag dan stemmen op je favoriet en het liedje met de meeste stemmen. Dat hoor je. Uh, het gaat op dit moment, het gaat het tussen. Bon calma, Tussen Daddy Yankee en Con Calma of wil je de Boy Next Door... met Fresh Coast en Jody Monal en La Collega Yala? Stemmen kan in de app van Q-Music of je gaat naar QMusic.nl. En als je dan toch je telefoon vast hebt... zou je dan nog één ding voor mij willen doen? Één dingetje? Maak even een foto van je uitzicht. Maak even een foto van dat wat je ziet en gooi dat ook in de Q-Music-cap. Doet van de velden zometeen even een rondje langs de velden...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 I'm I'm in Ivy. Keep the women, me never left for a tally. You said that I'm a scummy at the ram dance man. Rummets in a dance, I'm in a nation. You never know, say that I'm a scummy at the boom shop. Take my never leave down flat and I want to go back. You said that I'm a yaki, I go reaching out. Samen met uh, Snow. Ja, als je het verhaal van uh, Daddy Yankee kent... Uh, dan weet je dat dit echt een waanzinnig raar verhaal is. Als je het nog niet kent, uh, let goed op. Het is echt gebeurd. Het is echt waar. Hij wilde eigenlijk wilde die professioneel honkballer uh, worden. Uh, dat zingen, dat deed hij er eigenlijk maar een beetje bij. Nou, hij was echt al heel goed en heel ver met uh, honkballen. Want al bijna had hij een contract getekend bij de Seattle Marineers. Uh, maar hij was dus ook nog een plaat aan het opnemen. En tijdens de pauze liep hij naar buiten. Wat denk je? Werd hij daar in zijn been geschoten. Ja, verdwaalde kogel die daar rondvloog in de wijk. Ongelooflijk verhaal. Dat honkbalcontract, dat was van op dat moment was het verleden tijd. Maar de muziek was natuurlijk een goede tweede keus. Honkbal zit wel nog wel in, nog wel in zijn leven... want hij is mede-eigenaar van een professioneel honkbalteam... Uh, ergens in Puerto Rico. Ja, het is echt het verhaal voor een uh, film. Als je de q gap opent, kan je kiezen uit een girlband. You, Solid Harmony. Of wil je een boyband... Take That stemmen kan in de Q-Music app. Of je gaat naar qmusic.nl. Even een tussenstandje erbij pakken. Oeh, Solid Harmony loopt echt meteen op. Boutuur. Als je je telefoon nu vast hebt. Ik weet gewoon dat je je telefoon vast hebt. Maak even een foto van dat wat je ziet. En gooi dat plaatje dan met een grote boog in de q app. Dan weet ik waar je uithangt. Waar je naar het foute uur luistert. Jeannette heeft dat gedaan. Die stuurt een foto van haar computerscherm. Van meerdere computerschermen zelfs. Ze staat in de wachtrij voor een heel groot festival. Natuurlijk met foute uur aan. Dan Tessa. Die stuurt een foto van stapels van kleding. Ze schrijft erbij. Dit is mijn uitzicht op dit moment. Net een nieuwe kledingkast, dus alles weer netjes erin kwijt kunnen. Maar het foute uur sleept me erdoorheen. Oké, okay, sterkte en succes daar. En Kelly die stuurt een foto vanaf de snelweg Q-Music aan in de auto in Frankrijk. Heerlijk het foute uur tijdens de lange rit met wegen. Allright, zo meteen gaat het foute uur verder. Maar met uh, welk liedje, dat is de vraag. Het gaat tussen Donny en Yves Berendsen. Waarom wacht ik nachten lang? Nacht te lang? Robert van Heemert, Mona Lisa. En nu ga ik iets zeggen, ja, ik moet natuurlijk onpartijdig blijven. Dat blijf ik in principe ook. Maar Robert van Heemert met Mona Lisa, ja, die loopt echt ver achter. Ik begrijp er helemaal niks van. Dus als je die nou wil, dan moet je even snel stemmen. Het verboden woord. Het verboden woord zit erop. Oh. Oh, lekkers, Lekker, zit. Lekker. 96 keer ging het een beetje mis. Ik baal een beetje. Oh! Nee, joh. En nu hoewel dat je vanavond een beetje op tijd de bent. Oh, nee! Zin in een beetje leedvermaak? Nee, nee, nee, nee, nee! Check alle missers op Qmusic.nl op de Q-app. Just sound better with you. 18 plus speelt dus. Ja. Echt serieus? 7, 7, 7 oh. zo, zo, zo. Wat een geld. 1000 duizend. verdikken me. Ben jij de volgende postcode loterijwinnaar?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 Het is nu al zomerseil bij Toei.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 Want ik ga niet liegen voor je Je maakt me loco Mijn hoofd op bol als popo Er zijn geen alternatieven voor je Maar soms vraag ik mij af Waarom wacht ik nacht Schat, ik ben van het pad en ben de navigatiekruid. We gaan dom, going strong, all night long, net rock bed. op de hem correct. Ja. ik gaf alleen de voorzet. Jij bent zo zoet als kust dat ik de hele nacht pad. Geen alternatieven voor je Maar soms vraag ik mij af Waarom Fout. Lekker foute uurtje, weer genieten! Dit is het foute uur! Q-Music Waarom luister ik vaak naar het foute uren? music! Look inside, look inside your tiny mind and look a bit harder Cause we're so uninspired So sick and tired Of all the hatred you harder So you say It's not okay to be gay Well I think you're just evil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 via de Cume's Gap. Daar kan je gewoon stemmen op je favoriete liedjes... maar je kan ook altijd een foto sturen van je uitzicht. Vind ik leuk, dan weet ik waar je uithangt. Even kijken, Dini heeft dat gedaan. Die stuurt een foto vanuit de auto. Die zegt, wij luisteren naar het fout op onze terugreis... na een weekje skiën. Uh, Joran stuurt een foto van een paar pannen die op het vuur staan. En even kijken, Demi stuurt een foto van wat koeien. En Annabel, die heeft er vandaag de paarden getraind. Annabel, goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond, dat klinkt goed, Annabel. Ik zag jou nog iets sturen. Um, in, want volgens mij doen wij hetzelfde in de auto. Ik heb geen idee. Jawel, je. Ja? Lekker warm, een standje sauna. Standje sauna in de auto, Ja. Hoe ziet standje sauna bij jou in de auto eruit? Oh, dan moet ik altijd even wachten tot mijn auto warm is. Anders heeft het geen nut. Ja. Ik heb een busel, dus het duurt even. Mm. Maar als het warm is, dan gaat die kachel gewoon op standje 23, 24. lekker aan. Ja. Yeah. Muziek hard aan. En dan tegen het tijd dat ik thuis ben en er spijt van. Want dan moet ik eerst die koude lucht weer in. Dus dan blijf ik echt vijf minuutjes zitten. Oh, voor echt mijn Ja, blijf ik ook nog zitten ook. Want, maar het is niet. Want kijk, ik doe ook standje sauna. Dan zeg ik hem op zijn heet mogelijk. Maar op een bepaald moment hou ik het niet meer uit. Dan doe ik weer de alle ramen open. En dan begin ik weer op nul. En dan ga ik weer, weer standje sauna aanzetten. Oh ja, nee, nee. Maar hij blijft het wel constant één temperatuur. Oké. Okay. Uh, meestal uh, 24, heel veel ah, warme hou ik ook niet uit. 24. En dan, 24? 25. Ja, maar dan heb ik het echt wel op een gegeven moment goed warm. Want Dan heb ik nog oh, met die winterjas aan, dus dan, dat is toch goed warm. Ja, die hou je ook gewoon aan in die winterjas. Echt een koukleun aan de telefoon. Ja. Het is ongelooflijk. <laughs> ja, ja. Heb jij tijd om te stemmen op de volgende battle? Zeker. Komt hij aan. Don't start me up, of... Madness, our house. middle of the street, our, our house. house. Ja, ik, ik wil, the, of the street. Ja, ik wil ook die laatste. Ik wil die laatste. Stem ik je die ook. laatste? Ja, ja, heel ik goed. ga helemaal voor die laatste. Heel goed. Oké, okay, ik wil niemand beïnvloeden, maar stem vooral op de laatste. En dat kan op QMusic.nl of in de QMusic app. Nou, Annabel, leuk je te spreken. Ja, hele fijne avond. Toe, fijne uitvinding. Dankjewel. Oh, I'm a kid who a talking the microphone. Guess me, come back like Al Capone. When me sing, I sex on the beach.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 for now they yall them dig yall them dig yall them Gonna, gonna make you sing I wanna Now I wanna have Uur in Our House. Tot zover dit fout uur. Maandag om 10 uur een nieuwe met de enige echte Menno Barreveld. Zometeen Ed Sheeran. Sapphire. Random Memory. En ik ga je hoofd ook weer een flinke uitdaging geven. Want hoe goed en hoe snel kan je random zaken onthouden. Dus zaken die sneller dan het geluid en het licht voorbij schieten. Uh, de hoofdrol is vanavond wederom voor Stefan Bouwman. Ik um, ga er wel even iets bij vertellen. Ja, we gaan in deze episode gaan we opeens twee weken terug aan de tijd. Ik was, ik was dit kwijt. Ik had hem wel af, ik had hem gemonteerd en zo. En ik vraag me niet hoe dit kan, maar ik had hem opeens niet meer. Hij was nergens meer te bekennen, maar ik heb hem teruggevonden. Dus het gaat zo meteen, gaat het, opeens gaat het over oliebollen en feestdagen. Ja, dat is pas twee weken geleden. En er wordt ook een geheimprijs gegeven. Dat is er nog een maar. Want ik weet dus niet of ik dit ook al had uitgezonden die avond. Nee, ja, want dan gaat het echt één grote puinhoop. Hey! Beste wensen! Hey. je. Toch een soort van, hè? Hey, de... Danny, Danny. Beste wensen. Hi, beste wensen. Gozer. Leuk, je stopt achter de deur. Schrok je? Ja, ik schrok wel een beetje, inderdaad. Okay. Heb jij wel eens een kat met wallen gezien? Ja, nee, heb jij er een? Nee, want die, die, die gasten liggen de hele dag te pitten natuurlijk. Oh ja, die zijn altijd uitgerust. Dat is wel waar. Hey, ondernemer.